Twee uur, juris Stubinitsky met het NOS-journaal. Twee maanden na de Finse parlementsverkiezingen... heeft de leider van de conservatieven, Jirki Katoinen, een regeringscoalitie gepresenteerd. Behalve de conservatieven zitten er nog vijf andere partijen in. De eurosceptische partij, de ware Finnen... die bij de verkiezingen een flinke winst haalde... zit niet in de nieuwe coalitie. Gesprekken met die partij liepen spaak... omdat de ware Finnen tegen iedere hulp zijn... aan Europese landen met financiële problemen... De nieuwe coalitie wil niets veranderen aan de huidige EU-politiek van Finland... en actief mee blijven doen in Europa. De leider van de conservatieve Katoinen wordt ook de nieuwe premier. De koning van Marokko levert een deel van zijn politieke macht in. Mohammed VI wil met een aantal wijzigingen van de grondwet... tegemoetkomen aan de roep om meer democratie en burgerrechten in Marokko. In zijn plannen wordt de premier het hoofd van de regering en de uitvoerende macht... De koning geeft niet al zijn macht op en blijft de baas over nationale veiligheid, het leger en religieuze zaken. De Marokkaanse bevolking mag op 1 juli in een referendum stemmen over de nieuwe grondwet. De militair van de luchtmobiele brigade die deze week na een oefening is overleden is geen natuurlijke dood gestorven. Uit sectie is gebleken dat het slachtoffer is overleden aan inwendige verwondingen, zegt de marechaussee. De 20-jarige militair heeft die waarschijnlijk opgelopen... tijdens de oefening in zelfverdediging. Hij moest een parcours afleggen waar hij klappen moest ontwijken of afweren. De douane in Mexico heeft een grote hoeveelheid contant geld gevonden... in een paar opgerolde telefoonkabels. Er was ruim 2,4 miljoen dollar in verstopt. Een speurhond vond het geld tijdens een controle... op het vliegveld van Mexico, Mexico stad. Waarschijnlijk was het geld bestemd voor de aankoop van drugs in Venezuela. Het weer, buien en ongeveer 12 graden. Overdag eerst aan de kustbuien, later ook op andere plekken. Smiddags kans op onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 18 juni 2011. Meteorologisch gezien is de zomer begin deze maand al begonnen, maar voor het echte gevoel is het nog heel even wachten. En dan kan het losbarsten. En ook gedurende die heerlijke en hopelijk zwoele zomermaanden gaat Nachtvluchten onverstoorbaar verder met mooie radionachten. Mocht u nou iets missen gedurende uw vakantie, geen paniek... via onze site nachtvluchten.fm kunt u alles in een later stadium opnieuw beluisteren. Podcasten, dat is helaas niet meer mogelijk. Daar worden vaak vragen over gesteld. Het heeft alles met de rechten te maken. En nu Nachtvluchten onder de vleugels van Max vliegt... is het downloaden van de programma's die overal vandaan komen... Niet meer mogelijk, dat is heel spijtig, ik weet het. Maar we zijn met handen en voeten aan de regels gebonden. Wat gaan we deze nacht beleven hier op Radio 1? Dat is bijna te veel om op te noemen, maar ik ga er toch even in vogelvlucht doorheen. Tussen zes en zeven nachtvluchten, klassico... met pianisten en muziektherapeuten Katinka Poijsmans. Van vijf tot zes Jan Brokken over een wereldberoemd pianist, wijlen Yuri Egorov en neuroloog Jeroen Geurts over het menselijk brein. Daarvoor het vierde en laatste deel uit een serie interviews met de schilder Kees Verwij. Straks in het tweede uur Natasja Vroger en we beginnen met Vlucht in het Verleden. En met de zomer voor de deur leek mij dit een mooi moment... om het op een luchtige wijze over de liefde te hebben. Dat doen we straks in negenheid de klok. Eerst Janie Bron... De zangeres overleed op de datum van vandaag, 18 juni in 2000. Ze was getrouwd met orkestleider Charlie Nederpelt. En werkte onder meer bij de VARA en de Ramblers. Uit 1947 vond ik een programma getiteld Alle Hands aan Dek. Opgenomen op het toenmalig vliegkamp Valkenburg... bij de officiële opening van de Nieuwe Kantine. We gaan terug naar 11 december 1947. Hier komt Janie Bron. Uitluisteren mannen, ze zingt het bekende No Can Do. My mom and my papa say I no can do. No can do, no can do. I want for you to go with me, but no can do. You're like me, and I like you. I want for you to roll me, oh, your you. But no can do, no can do. My mom and my papa say I no can do. The moon, she said to me, come on, come on tonight. I want for you to hold my hand and hold me tight. And love, it can't be wrong, and so it must be right. But oh, oh no can do, no can do. I'd like to call it what you do, it pitch the woo. No can do, no can do. My mom and my papa say I no. I know. Ik geloof niet dat ik daar nog iets aan heb toe te voegen. Dat laat ik graag aan Jenny Bron over. Ze zingt Bag of My Heart. Don't let us part, I love you. I always knew it would be you. Since I heard your lilting laughter, it's your Irish heart. I'm after Peckle my heart. Your glances make my heart say, Host chances, come be my own. Come make your home in my heart. deze melodie betekent weer het afscheid van de militaire radioclub Alle Hens aan Dek. We waren vanavond in de kantine van het marinevliegkamp Valkenburg. Voor ons speelden de Ballroom Melodians onder leiding van Ben Libozan en de vocaliste was Janie Brun. Met onder meer Janie Brom, de zangeres, werd geboren in 1920... en overleed op 18 juni, dat is de datum van vandaag in 2000. Deze opnames werden, zoals u hoorde, in 1947 gemaakt op vliegbasis Valkenburg. Die werd in 2006 gesloten. Anno, nu is daar onder meer de musical Soldaat van Oranje te zien... in een voormalige hangar. We gaan verder met bijzonder historisch radiomateriaal uit het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. We komen terecht in 1949 bij een aflevering van Negenheid de Klok, een wekelijks amusementsprogramma met liedjes en sketches rond een bepaald thema, in dit geval de liefde. Klinkende namen hierin zijn onder meer Jan de Kler, Henny Fontaine, Wam Heskes, Dico van der Meer en Alexander Pola. De muzikale omlijsting is van het Metropoolorkest Orkest onder leiding van Jos Kleber. Het is een bijdrage van de KRO en het begint zoals je zou willen dat ieder radioprogramma begon. Goedenavond luisteraars in de studio en in de huiskamer. Het is weer zaterdag, het is weer negen uur, tijd dus voor het de klok. Jan de Klerk, Dieco van der Meer en Alexander Pola brengen u... Met teksten van Tom van Maaren, Jan Visser, Jacques van Kollenburg en Van de Samensteller. Negen heet de klok! Met arrangementen van Manny Oets, Joop Klebeer, Frits Jansen en Piet Lustenhouwer. De klok heet! Tijd voor negen heet de klok. Wordt ze negen slagen op alle zaterdagen. Tijd voor negenheid de klok. In heel ons land is negenheid de klok. Al regent het ook tijlen. Roze geur en malen zal vandaag de leuze zijn. Kijk uit voor amor spelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negenheid de klok. Ja, schat. Hou je van me? Ja, schat. Wat schijnt die maan mooi, hè? Ja, schat. Ruik je die roze geur? Ja, schat. En wat is het hier heerlijk stil. Ja, schat. De man woonachtig in het vogelverschrikkersland Had het hele jaar gefladderd en gevlogen Hij had zijn warme dik verdiend, want hij was bij de hand En had zijn mussenschaapjes heel goed op het drogen. En vermoeid van het harde werken, zei toen onze musseman Het is maar eens per jaar vakantie en dan neem ik het ervan hij greep ten lange lest, zijn gloednieuw verenvest. Vloot goed gemust, een lied en sloot toen de voordeur van zijn nest. Tjilp, tjilp, zonneschijn, schijnt zo fijn op mijn domein. Tjilp, chip, de musseboog kan niet altijd gespannen zijn. Tjilp, chip, ga op reis op een dooie musgemak. Wow. Een prachtig zomerweer, de mussen vallen van het dak. De mussenman vertrok toen uit het vogel Naar een wijn vol koeien en vol paardenbloemen. Een mussenbadplaats vol met pieren langs de waterkant Kortom, het was veel te veel om haar fijn op te noemen. En bevrijd van al zijn zorgen, zei toen onze musseman Ik wil hier een tijdje blijven, en dan neem ik het ervan Hij huurde een pension, met wilge bombalkon En zette daar zijn takken tuinstoel fluitend in de zon Tjip, zonneschijn, schijnt zo fijn op mijn domein Tjip, tjip, de mussenboog kan niet altijd gespannen zijn Tjip, tjip, ik ga op reis op een dode musgemak Wat een prachtig zomerweer, de mussen vallen van het dak Hij zag daar op een morgen in een mussenverversingstent, twee tak verder op een beeldschoon mussenmeisje. Hij is naar haar bedrijfstak zonder dralen toegerend en kocht zich ijskoud daar een, een ijsje. Het ijsje bracht het meisje en het musje bij elkaar en in een mussenwip was toen het mussenpaar. Ze namen vliegens vlug, de koffers op hun rug. En kwamen fluitend in het vogelverschrikkerslang terug. Tjip, tjip, zonneschijn, schijnt zo fijn op ons domein. Tjip, tjip, wat kun je met een dooie mus tevreden zijn? Tjip, tjip, ik ben terug en zit op mijn gemak. Maar mijn pas verborgen Mussen bruid weer op Mijn eigen tak Fijn hè Michie, dat je nu vanavond eens bij ons bent Ja heerlijk Jan Zullen we nog een koekje nemen Ze staan er toch voor op tafel niet waar hè? Nou graag Miesje. Ja Jan Miesje luister eens ik, eh, uh, ik wou je wat vragen. Zou je. Stil, er komt iemand, je vader geloof ik. Is maar dat een vervelende geschiedenis? Waar kan dat lange ding nou weer zijn? Zoiets moet mij ook altijd overkomen. Wat is dat, vader? U trekt zo'n lelijk gezicht. Nee hoor, zeur toch niet, ik ben mijn bril kwijt. Ligt hij niet op de gewone plaats? Ja, als dat waar was, dan zou ik hem niet kwijt zijn. Heeft u al gezocht? Ja, ik, ik kan toch niet eerder gaan zoeken voordat ik hem gevonden heb. Hier ligt een bril, is dat hem soms? Ach, ja, Michie, dat is vaders bril. Gelukkig maar. Kijk eens, vader. He? Oh, oh prachtig, prachtig. Nou, Dankjewel hoor, kinderen. Nou, zeg, was maar dat even een ramp. Ik zie geen blonde bliksem zonder reglaties. Nou, ik ga me weer vlug aan mijn werk. Neem jullie nog maar een koekje. Kinderen, ze staan er tenslotte voor, hè. Graag, vader. Gelukkig, lieveling. Nu kunnen we tenminste weer ongestoord verder praten, hè. Michie. Hm. Michie, luister eens. Ik, ik, ik, wou je wat vragen. Zou je... Stil, nou stil, ik hoor weer wat. Dat is moeder. Ah, dag, dachtelduifjes. Mag ik eventjes storen? Maar lieve kinderen, wat zie ik daar nou? Drinken jullie helemaal geen thee? Ik heb ze speciaal voor jullie gezet. Ze wordt helemaal koud. En kom, muusje, neem nog eens een roomkoekje, kind. Ik weet dat je er zo dol op bent. Ze staan er toch voor? Toen neem nou eens wat. Nou, mevrouw, ik zou wel willen, hoor, maar... ziet u, ik heb er al acht op. Nee, lieve kindje, vergist je. hebt er al elf op. Maar uh, ga je gang wel vertellen ze hier niet, hoor. Maar apropos, willen jullie me nog eventjes excuseren? Ik ben zo terug, hoor. Eindelijk alleen, misje. Fijn, hè? Nou, dan kan ik je dan eindelijk wat vragen. Ja, Jan? Misje. Ja? Wil, wil je? Nou? Wil je één of twee schepjes suiker in je thee? Wat je van, me schat? Oh, van jou? Alles zou ik voor je willen laten, behalve het roken. Ja, maar zou je ook alles voor me willen doen? Ja, alles behalve het roken laten. Toen wees nou eens ernstig. Ik ben, ik ben ernstig heus. Al je wensen zou ik vervullen. Ja? Ja. Laat dan het orkest van Dolph van der Linden voor me spelen. Het Metropoolorkest? Ja. Jouw bevel is mij een wens. Wat moeten ze voor je spelen? De Song van Piet Lustenhouwer. Oké, okay, daar komt hij. je niet gedacht, oh nee, oh nee, dat had je niet gedacht, oh nee. Dat had je niet gedacht, oh nee, oh nee, dat had je niet gedacht, oh nee. Een alchemist, dat zo vent die goud kan maken, verschrikkelijk oud. Een beetje half zacht. Vond voor je het wist. En ze weten veel die knapen. van massa had. Dat is tenminste wat die dacht. Hij riep zijn vrouw. Die was boven aan het stoffen. Ze kwam naar beneden. Zeker in een tel of tien. Hij zei: Dat is voor jou. Nou, je moet maar even boffen. Maar ze zei: Nee. Heb je ooit zo'n vrouw gezien? Maar is geloof me, is mama maar Van A tot Z, ze kuur niet waar Het is sleureu van A tot Z, gerust niet waar Dat had je niet gedacht, oh nee, oh nee Dat had je niet gedacht, oh nee Dat had je niet gedacht, oh nee Oh nee, dat had je niet gedaan, oh nee. In het plantsoen, met zo'n maan die staat te schijnen, geheel in de brand van het laaiend liefdevuur, door het lente seizoen haast je voor het gaat verdwijnen, vroeg hij haar hand. Nou, dat was een heugelijk uur, ze zei niet nee. Was hij even in de bonen, bracht hem als hij even de sigaar. Ze troden meteen. Ja, waar moesten ze dan wonen? Hij had een huis. Dat bestaat niet, dat is niet waar. Het klinkt misschien een beetje raar. Toch is het heus. Geloof me maar. Van A tot Z. En van begin tot einde waar. Dat heb je niet. Dat had je oh nee, oh nee, dat had niet oh nee. Dat had niet oh nee, oh nee, dat had je oh nee. Dat had je oh je werkelijk heel veel van me. Natuurlijk, meisje. Anders had ik me toch niet met jou verloofd. Nee, dat is waar. Eigenlijk dom van me om dat te vragen, vind je niet? Helemaal niet. Vragen staat toch vrij, lieveling? Hm. Maar Wout, als we getrouwd zijn, hoe ben je dan? Hoe bedoel je dat, liefje? Nou, ben je dan net als Paps? Nou, dat hangt er vanaf hoe die is. Dat weet ik toch niet? <laughs> nee. Nou, euh, Paps brengt iedere morgen thee met beschuitjes boven. Doe jij dat ook? Natuurlijk, kindje. Ik hou toch van je. En uh, zet jij de kachels morgens aan? Weet je, Mams heeft zo'n hekel aan vuile handen. En uh, ik eigenlijk ook. Nou, nou, nou, waar het die kachel betreft, laat dat maar aan mij over. Oh, en lieveling, uh, doe jij de vaat ook nog voordat je naar kantoor gaat? De vaat? Ja, paps wast iedere morgen af. Heus? Ja, en uh, de kruidenier en de slager zijn natuurlijk voor jouw rekening, hè? Dat spreekt vanzelf. Ik betaal alles. Ach nee, zo bedoel ik het niet doet altijd boodschappen voor mams. Oh, oh, nou, nou begrijp ik je. <laughs> zeg, Wout, luister eens en uh, een werkster kunnen we natuurlijk niet betalen, hè? Nee, dat kan er heus niet af, kindje. Nee, nou, dat is trouwens niet zo erg, hoor. Als jij maar een beetje meehelpt. Dus voor jou trouwens maar een kleine moeite om na kantoor tijd de straten schrob en de ramen even te zemen. Ja, paps doet het heus keurig. Zeg, uh, kun je wel poetsen? Natuurlijk, uh, natuurlijk kan ik dat liefste. Wat denk je wel van me? <laughs> Weet je wat bij ons thuis nou ook zo leuk is? Nee, nee, dat, uh, daar ben ik nog niet achter. Nou, zo s'avonds, hè, als Mams de krant leest, hè? Dan, uh, dan schilt paps de aardappels voor de volgende dag. Vind je dat niet aardig? Ah, uh, ontzettend aardig, uh. ja. De sokken stopt, Mams, natuurlijk. Dat wil ik voor jou ook doen. Ah, oh, nou, dat is toch heerlijk dat je voor mij dat wil doen. Uh, maar dat heb ik toch best voor je over? Ik hou toch van je. Oh, liefst, als je het wist hoe gelukkig ik was. Jij ook. Nou, vooral nu ik nog niet met je getrouwd ben. <totreden> De Estrada di longa, vita brevis in de schaduw van een oude ananas met slagorenboom. Con senorita Dulcinea, de vanille van mijn hart waar ik dagen en nachten van droom. Ik breng er iedere avond weer een serenade onder het venster met een stem die veent van emmers vol verdriet. Maar als zing ik de hele karme van Bizet ook bij elkaar, toch bekijkt ze en trouwt ze me niet. Olé, olé, dat doet ze niet op de hacienda, die banano's, in lichter lichtermanos, bij roze geur. Ai, ai, ai, ai, kom ik in schemeruur bij haros met mijn gitaaros voor de deur. Als dan haar vader Don Ramiro, die octopus in het prilste van zijn sluimer, vreed gewekt wordt door een lied. Dan grijpt hij somber van de plank zijn sombrero en zijn geweer, legt het aan, sluit zijn ogen en schiet. Ik ben al honderd keer een handje komen vragen, maar het geluk dat ik zo gaarne zou bezitten, zit niet mee. Want alle honderdduizend keren dat ik een ja wordt heb gevraagd, zei die pa van Dulcinea nee. Ja, ja, nee, nee, dat is wat die zei op de hacienda, die bananos. Het ligt er manos bij roze geur. Ai, ai, ai, ai kom ik in het schemeruur bij Haros. Met mijn gitaaros voor de deur. Maar heden laat ik mij niet langer door de kisten. En ik ligt dan ook van de avond afval op de loer. Met een flesje aquavit, een zakje pinda's en een fiets. Waarmee ik dulcinea ontvoer. Ik heb mijn moed bijeengerappt En voor de zekerheid heb ik daartoe nog heel secuur een touwtje omgedaan. Maar wanneer alles gaat zo is ik met Dulcinea heb bepraat, zal ze stil in de bijkeuken staan. Hier komt mijn grote avontuur, ik klim het dak op van de schuur, ik druk een raam in met mijn voet, hoor hoe geruisloos ik dat doet. Ik ben voor niks of niemand bang, ik sluip door duister van de gang, ik vind de keuken op de tast, ik zie een schaduw bij de kast, Mijn Dulcinea is het, ja. Ze was het niet, het was er, pa. Op de hacienda die bananos in het licht manos, bij roze geur. Ai, ai, ai, ai, lig ik met slammen en met builos in een kuilos voor de deur. Zeg, uh, zeg, zeg, kende jij die de ridder goed? De ridder? Welke de ridder? Die de ridder uit de Spuisstraat. Zeg, je bedoelt toch niet die de ridder die een paar jaar terug overleden is? Ja, die dooie de ridder. Oh, maar die heb ik vrij goed gekend. Zeg, wat was dat voor iemand? Prima zakenman. Oh, erg onbetrouwbaar. Integendeel, zeer betrouwbaar zelf. En je zei dat het een goed zakenman was. Nou, die kunnen soms ook wel betrouwbaar zijn. Oh ja, maar die de ridder was toch, een, toch wel een die, die nogal losjes met zijn geld was, hè? Wie heeft je dat nou verteld? Oh, niemand, ik dacht maar zo. Nou, dan heb je toch verkeerd gedacht. Want hij was eerder zuinig dan verkwistend. Ah, een echte frek natuurlijk. Helemaal niet. Hij sprong alleen erg verstandig met zijn geld om. Ah, een egoïst dus. Zeg, luister eens. Heb jij wat tegen die dooie, de ridder? Nee, hoe kom je erbij? Ik vroeg toch alleen maar of het een egoïst was? Nee, dat was hij niet. De ridder, die was de vriendelijkheid zelf. Vervelend vriendelijk, zeker, hè? Nee, gewoon vriendelijk. Altijd? Ja, altijd. Die man, die was nou letterlijk tegen iedereen even vriendelijk. Oh, had hij het achter zijn ellebogen? Nee, dat had hij niet. Ja, maar hij ging toch wel eens stiekem een borreltje drinken, hè? De ridder deed nooit iets stiekem. Hij zei altijd, eigen haard is goud waard. Oh, dronk hij thuis? Nee. Voor zover ik weet was hij uiterst matig. Aha, een stille drinker dus. Wel nee. Als hij iets dronk, dan was het hooguit een glaasje wijn bij festiviteiten. Ja, maar dan ging hij ook flink tekeer, hè? Ridder, tekeer gaan. Dat ging hij nooit tekeer ook? Nee, waarom zo? Dat was hij veel te rustig voor. Oh ja, maar kankeren, hè? Kankeren, dat heb je hem toch wel eens horen doen, hè? Nee, waarover? Nou, als hij bijvoorbeeld niks te roken had. Roken? De ridder die, die rookte nog in geen jaren meer. Oh, dus het was nog een niet-roker ook? Ja, ja maar wat kan jou dat nou eigenlijk schelen? Huh? Huh, dat ik er nou maar helemaal vanaf zie. Waar vanaf? Roken? Nee, van zijn weduwe. Ik hou van je, zei de piano. En het orgel antwoorden: en toen kwam Guzjanse en ze werden samen een paar. MUZIEK Holiday for Strings. Wat zei je? Ik zei Holiday for Strings. Dat is een muziekstuk. Oh, zei, wat betekent dat? Vakantie voor de strijkers. Oh ja, dat is dan zeker een stuk waar geen violen in voorkomen. <laughs> nee, het is juist voor violen geschreven. Hoe kan dat nou? nou dat is heel eenvoudig. Kijk, die uitgestreken violisten hebben zo'n liefde voor hun vak... dat ze zelfs in hun vakantie niet kunnen laten om te strijken. Op nou, slotverrekening is dit een programma over liefde. Nou goed dan. Holiday for Strings. Bakkeleja een super caro productie van onze studio's bakkeleia het treurigste liefdesverhaal ooit vervuld bakkeleia met het droevigste nederlandse songs ooit verdraaid Mee naar de en riolen van een donkere Nederlandse stad, waar een rat een rat is en het mensenleven de waarde heeft van een halve rat. Bakaleia! Een hopeloze liefde met de beste bezetting die u zich kunt wensen. Bakaleia! Aanschouwt de geheimzinnige vrouw uit het zoeterij. Marlene Rietvink met de onsterfelijke woorden. Ik starf. Aanschouwt de onzichtbare pianist José Iturvi met de onvergetelijke melodie. En de man die voor niets terugdeinst, Bink bij. Doe doe de deur, deur, de tocht zo. Met het meisje wier liefde alles overwint. Laura Turver. Nee, nee, duizend man, nee. En de vrede rioolrat Peter Lormans. Ik wou alleen maar even uw hals afsnijden. <lacht> <lacht> en zo gaat het maar door in... Bokkeleia. Volgende week in dit theater. ...zijn dan enige fragmenten uit de film zelf. Met deze sinistere muziek neemt de film ons direct mee... ...in de romantische sfeer van een riool... ...waar we Laura en Bing zien zitten... ...kennelijk geboeid en daarna gehypnotiseerd... ...luisterend naar het machtige spel van de onzichtbare pianist... ...naar de jammerklacht van een miskend muzikus... ...die zijn verontwaardiging uitdrukt in de melodie... En getroffen horen wij Bink aan Laura vragen. Zegt dit lied jou iets? En nog beroerder antwoordt Laura. Nee, Bink. Na dit allerdroevigst spel zien we ze opgelucht in een riool verder lopen. En dan stijgt plotseling de spanning ten top. Als een geheimzinnige deur open zwaait... Laura gilt. Maar ah! Bink zegt onverschrokken. <pananye> en dan ontsprint zich de intrige. Een schot klinkt. Een gil. Ah! En dan ziet Bink aan de andere kant van de deur Marlene. Eerst vaag, dan minder vaag. En dan duidelijk badend in bloed. Voelt u de intrige? En nu komt het. Weer een schot. Weer een gil. En dan ineens weer heel sinister. En kreunend zegt Bing tot Marlijne. Zeg dit lied, jooi. Wankelend stamelt Marlene. Ja, Bink. En Bink, onthuts door zoveel begrip, stamelt terug. Doe, doe, doe, Nee, Leine. Marlene snikt nu tweemaal. Pik, pik, dok, dok. En zegt. Ik sta. En dat doet ze dan ook. Bing rent naar de deur en hoort nog net op tijd Peter Lormans tot Laura zeggen... Ik wou alleen maar even je huis afsnijden. Bink start zich op hem. Laura gilt. Lormans lacht. Trek zijn mes, een schot. Ja, nee, net mis. Bing zegt vechtend tot Laura... De deur dicht zo. Maar dan zegt Lormans ook. Au, Au. <lacht> En hij valt dood. <lacht> en dan krijgen we de sensationele ontknoping. Want ineens horen we... En Bing zegt lachend nu alles dood is tot Laura. Zeg, dit liedje ooit. En dan eindelijk zegt ze... Nee, nee, duizendmaal nee. En dan eindigt deze miljoenentriller met een... En nog een... En de originele vraag van Bink, maar nu aan het publiek... Zegt deze film u iets? En wij antwoorden van ganse harte... Nee, nee, duizendmaal nee. That's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Don't look up and don't look down. You don't best speak the white was brown. Bend your knees and bow your head And pull that rope until you're a Let me go away from the Mississippi Let me go away from the white man and stream called the river Keeps on rolling, it just keeps rolling. Wij zijn gewone mannetjes, we kletsen met elkaar En geven op wat anderen doen, ons leuter commentaar Wij zouden het wel weten, als ik de baas maar was we zijn gewone mannetjes. En we komen er niet aan te pas. Nee. Dag Chris. Dag meneer Kras. Dag meneer Chris. Dag meneer Kras. Dag kruimeltje. Hè, hè. Daar zitten we weer. Daar zitten we weer met ons lekgestoken bad. Hè, Wat heb je het dan weer over? Hij bedoelt het bad van Diana in het Boeiemansmuseum. Daar heeft een mestdadiger die wat mesnoegt was, met een mes ingestoken. Wat een mespunt? Zeg, waarom deed hij dat? Om de aandacht op zich te mestigen. He, er was een steekje aan hem los. He, van steekje losgesproken. Heb je gelezen waar die sterrenkundige in Frankfurt die voorspeld heeft dat de aarde op 17 maart zou vergaan? En? Is het gebeurd? Ik heb niks gemerkt. Maar hoe kwam die vent er dan bij? Nou, hij had in het heelal iets waargenomen wat erop duidde. Waargenomen? Alweer een waarnemer die slecht waarneemt Om op te schieten. Dat hebben ze toch al gedaan? Waar? Daar in Indonesië. Uh, daar zijn de militaire waarnemers van de Verenigde Naties beschoten. <laughs> maar die waren er niet om op te, om op te schieten. Die waren daar om, omdat wij er niet op schieten. Tussen twee haakjes heb je gelezen dat de Russen alweer een uitvinding hebben uitgevonden... Wat nou dan weer? Nou, ze hadden toch het elektrisch licht al uitgevonden? En nou, hebben ze ook al uitgevonden dat ze de radio hebben uitgevonden. Ja, dat was zeker ene Sony. Ja, het is een vreemd volk. Straks beweren ze misschien nog dat het Marxisme door een Rus is uitgevonden. <lacht> zeg, meneer Kras... Heb je gelezen van die vrachttarievenoorlog die, die in Bombay is uitgebroken tussen Nederlands en andere scheepvaartmaatschappijen? Ja, ik heb er iets van gelezen. Het botert niet zo tussen de vloten. Net wat je zegt. Ze wouden daar de Nederlanders in de boot nemen, maar... die hebben direct de prijzen met 80% verlaagd. Ja, en dan nou krijgen de anderen geen boot meer aan de grond. Van oorlog gesproken. De, de Duitsers hebben ons alweer met oorlog gedreigd. Hoe dat zo? Vanwege die grenscorrecties. Dat vinden de heren niet correct. En ze waarschuwen ons nou. Ze hebben alweer nieuwe leuzen ook. Ja! Nieuwe grens! Nieuwe oorlog! Ze krijgen toch wel goede manieren. Al spreken ze dan wat luid. Goeie manieren? Hoe bedoel je? Nou, ik heb net in het verslag van de enquêtecommissie gelezen... ...dat ze de vorige oorlog tegen ons zonder waarschuwing zijn begonnen. En dat doen ze nou niet weer. Zeg, van weer gesproken. Binnenkort kun je het weerbericht ook op de telefoon krijgen. Hoe werkt dat dan? Nou, heel gewoon. Net als het tijd zijn. Je neemt de haak van je toestel, je draait een nummer en dan hoor je een juffrouw die zegt: Het regent, het regent, het regent.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 Dit was negen heet de klok. De manen schenen en de rozen geurden. Dit was negen heet de klok. Beruit wij voor u de lente liefde We zongen u van liefde, want het is, is nu het seizoen. De landen van het Atlantisch Pakt gaan ook aan liefde doen. Maar west is west en oost is oost daar wringt hem juist de schoen. Dit was negen heet de klok. Dit was negen heet de klok. Gaat alle grenzen kraken, dit was tegen het te blok. We kunnen straks weer makkelijk reisjes maken, we kunnen straks weer vlot bij onze buren gaan. En daar met gulders kopen, maar daar vinden we niets aan. Dat wordt daar al door duizenden voor duizenden gedaan. Dit was tegen het te klok. Dit was tegen het te klok. Wanneer je hoort wat schoolmeesters verdienen, dit was tegen de klok. Dan zou je als een schooljongen gaan grienen. Ze vonden zelf ook dat het zo heus niet langer kan. En spraken in een onderhoud dus de regering aan. Maar daar werden die onderwijzers ook niet wijzer van. Dit was tegen de klok. Dit was klok. Het Atlantisch Pact is nu gesloten Dit was 9 de klok Niets heeft de Russen ooit zozeer verdroten Al gaat het Stalinisme echter overal te keer. Zoals te doen gebruikelijk is voor een ongelikte beer Hier tegen helpt het allerfelste veto hem niet meer Dit was 9 de klok Hou je van me. Dit was 9 de klok Een flinke pakterd dit was negenheid de klok, waar blijft Zweden? Dit was negenheid de klok, en wel te rusten. Dit was negenheid de klok. Dit was negenheid de klok, waaraan medewerkte Hennie Fontaine met Chill Chill, Bruce Lowe met All Man River, Dries Krijnen en Katja Bernsen met Dat had je niet gedacht, Jan de Kleren met Hacienda Die Bananos, Mela Soesman en Co. van der Bos. Harry Broon kwam Heskes en Alexander Pola en Chris Kras en Kruimeltje. Crucians en van en Vleugel. En het Metropolokastel, de leiding van Dolph van der Linden. Het programma werd samengesteld door Alexander Pola, Dieke van der Meer en Jan de Kleer. Klankcontroleur Gerrit Brandjes. Tekstregie Han Keunig. Geluidstechniek Hajo Gras en Jan Mertijssen. Algehele leiding Jan de Kleer. Ja, wat een enthousiasme. U hoorde Negenheid de Klok, een amusementsprogramma van de KRO uit lang vervlogen tijden. Met recht kunnen we dit weer Vluchten in het Verleden noemen. Deze aflevering dateert van maart 1949. Dit is Vlucht in het Verleden op Radio 1 Vragen en opmerkingen, die kunt u mailen via onze site... dat is www.nachtvluchten.fm. Daar vindt u alle contactmogelijkheden. Als u direct wilt mailen, dat kan ook. Dat adres is nachtvluchten-omroepmax.nl. Schrijven, dat kan natuurlijk ook. Het adres is postbus 518... 1200 Alpha Mike dus u stuurt uw pennenvruchten naar Max ter attentie van Nachtvluchten postbus 518 1200 Alpha Mike wilt u nog eens iets opnieuw beluisteren of nog een keer nalezen kan ook op die site nachtvluchten.fm Hiermee ronden wij dit historische uurtje af. Het is zometeen tijd voor een kort journaal. Na gaan we verder met nachtvluchten. Het volgende uur is gewijd aan Natasha Vroger... televisiepresentatrice en echtgenote van de zanger René Vroger. Gerard Klaassen is de passievolle interviewer. Tot zo.